Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering bespreekt het nieuwste vredesvoorstel van Iran. Maar volgens de woordvoerder van het Witte Huis betekent dat niet dat het voorstel ook echt wordt overwogen. Iran stelt volgens uitgelekte berichten voor dat er niet meer wordt gevochten... en dat beide partijen hun blokkades bij de straat van Hormuz opheffen. Later zou Iran dan willen onderhandelen over zijn nucleaire programma. De schutter bij het Correspondents Dinner in Washington... wordt aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump. Hij is vandaag voorgeleid. De man stormde het hotel binnen waar het diner gehouden werd... maar werd door beveiligers overmeesterd. Nog voor een rechtszaak is begonnen... legt het Witte Huis de schuld bij de Democratische Partij. De left-wing of hatred against the president... and all of those who support him and work for him... has gotten multiple people hurt and killed... and it almost did so again this weekend. De verdachte is volgens politiebronnen een 31-jarige leraar uit Californië. In Amsterdam zijn veel feesten vanwege Koningsdag al gestopt... maar op sommige plaatsen is het volgens de politie nog te druk en te onrustig. Zo roept de politie mensen op het Leidseplein op om te vertrekken. Aan het eind van de middag kwam de gemeente Amsterdam al met een advies... om niet meer naar bepaalde delen van de stad te komen. Mensen die op vrijmarkten eten verkopen... houden zich lang niet altijd aan de regels voor voedselveiligheid... waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Waarautoriteit. Inspecteurs deelden deze Koningsdag bijna 40 waarschuwingen uit... en gaven zes verkopers een boete. Deze NVWA-inspecteur deelde een boete uit in Den Haag. Ik zie dat die man de hele tijd met dezelfde handschoenen werkt. Hij werkt met rauw vlees en daarna deed hij een broodje... Uh, dat houdt in gewoon op meerdere punten een boete. De inspectie vraagt extra aandacht voor het koelen van vleeswaren. Die vleeswaren kunnen op straat in de zon snel bederven. Dan het weer nog vannacht droog. Minima tussen 4 en 9 graden. Morgen op steeds meer plaatsen zon en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Was hoog, hoor. ik, ik hoorde wat tussendoor. Dat was jij. <laughs> goedenavond uh, allemaal. Een hele goede en welkom bij Play It Loud Underground. Yeah. Mijn naam is Ben Verode. Let's en mijn naam is Marcel van Kuik. Precies. Rechts van jullie mocht je via de webkant kijken. Ja. Aan de rechterkant achter de knop in vanavond. Precies. En jij de presentatie zoals altijd. Precies. Met een uh, oranje tintje. Ja, inderdaad. Koninklijk tintje. Koninklijk tintje. Het is it's, uh, ja. it's Kings Day in de Netherlands. Day, yes. Voor. Uh, listening abroad. Ja. Yep. Welcome to Play Out Underground. Yeah. Uh, ja. we hebben koning gerelateerde nummers, ja. dat was wel duidelijk Ja, over duidelijk. Ja. Daar konden we niet kon ik niet omheen. Nee, nee, ik, ja, nee, voor de playlist dus. Kon ik had niet we omheen. al uh, vorige maand <laughs> toen we beseften van oh ja, het ja. valt op koningsdag vandaag. Ja. Dus nou, laten we dat maar even doen. Daarom uh, de Oranjeslingers. Ja, je, uh, we hebben al Meekijken inderdaad eh uh, je het zien. En ja, we begonnen met King van Satyricon. Natuurlijk. En dat is ook trouwens het meest beluisterde nummer op Spotify van Satyricon. Ja, dat ja, is een ja. eerlijk nummer. Met hoeveel, wat denk je? Geen hoeveel idee. Hoeveel mensen hebben daarna geluisterd? Nou, wel een uh, miljoen. Ja, wel 19 miljoen. 19 miljoen, Wauw. Toen ik keek was het 19 miljoen 240.524. Wauw. Dus dat is best veel. Dat is best veel inderdaad. Ja, dat is zeker veel voor Absoluut. een, voor ja. een uh, metal band Lijkt met het moment. Ja. toch wat gedaan vandaag? Nou, niet heel veel. Nee, heel ja, even veel. over de ja, markt gelopen, maar ook heel kort hoor. Ja, even ja, wat gedronken. Ik over de markt gewandeld. Ja, en, inderdaad. Het is echt een romme markt. Wat ja. mensen verkopen. Ik uh, had elkaar, het begrepen, bam. alleen maar speelgoed en toepen. en heel veel Donald Ducks. En heel, veel Donald Ducks. En heel veel Donald Ducks. Ja, die had mijn moeder toevallig gekocht. Oh, echt? Ja. Alle Donald Ducks? Nee, niet allemaal, oh. maar wel uh, een stapeltje. daar is ze gek van. Maar inderdaad, en, uh, ik, ik heb. Ik heb Nee. Auto stoeltjes gezien met vlekken erin. En oh, dat opa. je denkt. Waarom koop je dit? Ja, koop je <laughs> waarom dit? Ja. Je dit ja. Ja, dat dus uh, dingen die stuk zijn, ja, ja het heet niet voor niets. Het is een rommelmarkt. Ja, ja, uh. ja we ja, gaan ja, ook dus, een uh, hoop rommel draaien. Ja, maar wel lekkere rommel, precies. Yes. Uh, het is, ja, het is eigenlijk allemaal een beetje bijna allemaal, bijna allemaal. Konings een paar, uh, paar na inderdaad. Af en toe moet je even maar een paar. Je ontwege... fantasie gebruiken. Uh, je, fantasie ja. gebruiken. Oh, je fantasie gebruiken. Vooral bij ja. deze. Ja, vooral bij deze. Ja. Uh, destruction. Ja, af en toe is het koningschap gewoon een total disaster. Ja, dat zeker ja. de destruction met Total Desaster en daarna Armageddon met Night de Knight of the Triumphator. En wat heeft Triumphator nou weer met koningen te maken? Nou, Romeinse koningen kregen vroeger uh, voor de republiek kregen een koning een triomftocht als hij een grote veldslag won. Dus ja. dat is weer de link. Ja. koningen. Ja. Dus naar... ja, maar goed. Wat hoor ik nou op dat Goede op de achtergrond? Ja, ik weet het niet. Nee, is dat nou? niet? Het volgende nummer vast. Oh, oké. Okay. Het Vergeten Rijk van ja. Ancient. Ja, oftewel, dat Glam de Riket. In het Noors, maar dat vertaald. Rijk. Ja. Koning heb ook een rijk. Ja. Dat is ook weer de link. Ook weer de link, inderdaad. Ja, dan kan ja, je bij nou, alles goed bedenken. De de ja, precies. Maar het nummer duurt nogal dus nog lang. Ja. Maar ja dus Zeven minuten, zag ja, ik. Ja, met een intro maar, van uh, 1 minuut 11. Dus dat uh, ja. Ja. gaan we weer vollullen. Dan gaan we weer praten. Worden, inderdaad. Voordat hij uh, uh, zo direct van start gaat, ja. mag je net inschakelen. Welkom. Ja, alleen, Ik hoop dat je luistert. En ja. uh, terwijl je aan het Koningsdag vieren bent. Ja, inderdaad. Ja, met je... een lekker biertje. Of wat dan ook. Twee, drie, ja. Half bezopen op de bank ligt. Dat kan ook nog. Dat kan ook. ook. <laughs> dan is deze. Dan ja, is het morgen lekker. gaat de wekker gewoon een kwart voor vijf. Oh jee. Woehoe. Dat valt is tegen. Uh, nou, hij gaat uh, volgens ik mij. Hoor hem ja. Al. Ja. Oh, dan gaat hij erin. Tot ziens. Fit for King van Entombed. Uh, Laatst allemaal van Entombed komt die van aan. Ja. Entombed AD heette ja, het toen weer. Inderdaad. Want ja, de zanger ging daarheen, die andere ging de andere kant op. Oh, maar. Oh. maar de zanger is er helaas niet oh, meer. Niet helaas, nee. We zijn nog even verbeterd. Of, ja. Dat mag altijd. Je mag ons altijd verbeteren. Ja. Dat, uh, nou, verbeterd. Uh, het nummer Armageddon is inderdaad een cover van Satiricon. Ja. En Satiricon hadden we al gedaan. Ja. De Satiricon is goed vertegenwoordigd nou ja, vandaag. Zekers. Helemaal goed. Ja, het is sowieso een lijst met. Grootheden. Grootheden in de van Abel, bekende Ja. Ja, paar niet. paar. paar ja, niet. dat ding moeten zijn, natuurlijk. Tenminste, in de zien zijn het grootheden. Ja, oké. Okay. Ik denk als je de morgen aan mijn collega's vraagt denk ze, ja, die ik... ja wie zijn die ik nee precies ik vind alles leuk maar dat niet nee oké okay. wat ze <laughs> we ook niet leuk gaan vinden waarschijnlijk nou, is maar die de... ze wel moeten kennen die ze, ze wel moeten kennen ja dat ja. is ook weer van de klassieker ja zeker weet je uh, ja Grim en Forbidden Kingdom van Immortal uit ja, uh. het, van het album Battles in the North. die mag natuurlijk niet ombreken. Hey, in <laughs> Dat is nog eens een einde van een album. Hm. Nou, echt hè? Dat is inderdaad het laatste nummer. Je hoorde Dark Funeral met Inevitable Kings. Ja, hoor, daar is hij weer. Ja, ja. Of Darkness. Yeah. Uit 1998 alweer. Ook alweer een klassiekertje. Ook alweer een klassieker. Nee, alleen maar klassiekers vanavond. Nee, maar, ja, de ja, volgende is ook nieuw, weer een ja. klassieker. Ja, mag, ja, inderdaad. De grote bands van... te zien. Ja, de, de scene. ja de scene. je moet ook aandacht krijgen. Ja, inderdaad. <laughs> Uh, ja, ik heb nog uh, ooit een keer een, een gitaar mijn hart is aangekregen van Dark Funeral. Oh ja. In uh, 697 ja. of wow. zoiets. Tijdens het nummer ja. Satanic Blood. Ik denk, wat zweet ik toch? Uh, ja, Toen was, was het rood Satanic Blood. Ik stond helemaal vooraan en ik was aan het headbangen... en hij stond ook vooraan met de punt van zijn gitaar. Auw. Pop, kopstoot. ja gaf me een kopstoot. Had <laughs> nog een leuke foto met hem van A Ariman. Ja. Met, met een pleister op bars. Oh, oh, oh. Nou, Ach, ja. ik had, en ik, heb nog nooit steeds, uh, ik voel het nog steeds, een bultje hier. Ja, en, uh, ah, ah, ja. Het is nog steeds een litteken. Ja. Ja. Precies. Ah ja, wel een cool litteken in ieder geval. Ja, een leuk verhaal. Ja, toch? Daar houden we van. Wil je het verhaal nog een keer horen? Dan kan je het programma altijd terugluisteren. Ja, dat is sowieso. Met gemiste uitzending. Ja. Zitten we Maar nu... Uh, als je gewoon luistert, hoef je niks te missen. Nee, precies. Gewoon luisteren nu. Het volgende nummer uh, hebben ze uh, van mijn mening nog nooit live gespeeld. Terwijl ik ze al oh, 76 uh, hmm, keer heb gezien. Zo. Nou, ja. weten jullie wel of wie het gaat. 70, ja precies. Ja. <laughs> Die mag ook niet ontbreken vanavond. Zit ik al in de 80. Nee, toch? Ik weet het niet. Jij houdt erbij. Ik word oud. Ja. <laughs> Dat komt door die uh, wond van jou op je hoofd. Ja, precies. Te hard, uh, hard geknopt. Uh, ja, ook weer een verwijzing naar Ja, kroon. Ja. Niet, niet heel netjes dan. Hoorcrown. Crown. Van Mark van het ja. album Wormwood. Volgens mij is het nog niet live gespeeld. Nee. Wordt in de nee. tijd. Ja. Zelfs in mensen. de groep bij zijn. Ja, ja. Maar eerst gaan we hem hier dat we lekker luisteren. live Guys. Met Kingdom Below en zijn uh, de vocals waren ook een beetje below, maar die waren een beetje op de achtergronden, uh, naar mijn mening. Ja, yeah. oh. vond je niet? Oh, voor je wel? Ik... Ja, oh. <laughs> Misschien, ja. ik vind de ja. andere ja. albums duidelijker. Ja, toch wel? Hey, nou, maar dat is mijn mening. Dat Heb je ook een mening? Ja, stuur die op in een briefkaart naar Play. <laughs> nee, we nee, hebben een Instagram pagina Play It Loud underscore underscore underground ZFM. Ja. Die kun je volgen. Daar kan je verzoekjes doen. Daar kan je, ja, verzoekjes kunnen altijd natuurlijk. Ja. Ja. Maar alleen voor Underground. Precies. Ja. Ja. Met de andere programma's, uh, daar kan het niet. Ja, nee, dat wordt nog wel eens verward inderdaad. Ja. Want ik krijg ook wel eens berichten over... Ja, ik doe alleen de Black and Dead Metal. Ja. En heel af en toe een Trash Metal. En een... Uh, Grindcore of wat dan ook. Maar... Iron Maiden is voorbij ja. gekomen. Maar dat was ja. een verzoekje van... Uh, dit kon ik niet weigeren. Nee, oké. Okay. Nee, nee, dat ik kan van niet weigeren. De, van de interview. Uh, Precies. Als uh, je een interview het. hebt en ja. dan mag je alles. Dan als je ja. de Taylor Swift wil horen, dan precies. doen we dat ook niet. Dan draaien we dat ook niet. Nee, nee. precies. <laughs> we hebben er nog eentje voor het uh, Metal News uh, gaat doen. Ja, hebben dus, we hem uh, opgegooid? Weet ik welke er komt? Ja. Welke komt er? Extra, dus? Toch wel, extra. Ja, toch ja echt, ik ja. hoor wat, maar ik let nooit op. Oh. Zeg maar is jouw lijstje. <laughs> ja. <laughs> uh, Bandit by Blood, want ja, ja het is ja. bloedlijn, dus... Uh, ja, precies. Ja, ik had Bladlijn ook dus wel kunnen... Ja, ik ja. had zoveel keuzes kunnen maken. Ja, hadden ze niks met King of zo erin? Wie? Exodus? Exodus, dus LP die ik heb... Of LP, oh, je hebt CD er, maar, die ik heb ja. Het niet. Ja, jij hebt alles, ik heb niet nee. alles. Oké, dat is hè? Nou had ik nog wat meer. Ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, altijd achteraf. Nee. Dus, ander ja. kijk je een koe in de kont. Ja, ja. Nou, liever niet. <laughs> Exodus, Bandit by Blood, klassieketje. Oh, exodus, dus. Bandit bij Blood. Exodus, dus. Exodus, dus. Exodus dus. Exodus exodus ja, ik ga er mooi voor. Bandit bij Blood hoorde je. Ja. Van alweer een hele tijd geleden. Ook weer een zieker. Precies. Hebben we nieuws? Ja, we hebben het Metal Nieuws hier. Zo, nee, het, het enige nieuws is meestal slecht nieuws, maar dit is altijd goed nieuws. Ja, nou niet altijd. Voordat we straks het slechte nieuws gaan horen, hebben we ja, wel precies. wel wat. Goed nieuws? Uh, ja, eigenlijk wel. Goed nieuws. Nou, kom. goed Metal Nieuws. Joe. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. We beginnen het uh, nieuws met goed nieuws dus. Uh, op zaterdag 18 april vond in Estrado te Harderwijk de finale van de Nederlandse it wakken it metal... Oh, kom. Cool. Foutje. Wat gebeurt er nu? Help! Hij bleef doorspelen. Sorry. Even de Nederlandse... Wacken Metal Battle plaatsen. Omdat de organisatie van Wacken Open Air... van de deelnemende 35 landen de winnaars... tegelijk wilde aankondigen... werd vandaag dus... Eh, op 18 april dus de uitslag bekendgemaakt. De Black Death Metal Band. Novelization uit Arnhem won de finale. Waaraan ook Ofera en Big Moth deelnamen. Novelization gaat als winnaar... naar de internationale Wacken Metal Battle... die op 29 en 30... Juli plaatsvindt. En op 12 juni brengt Ear Music Frisson Noir van Tarja Turunen uit. Op dat solo album van de Finse zangeres werkt ze onder meer samen met Danny Filth van Cradle of Filth natuurlijk. Dat doet ze in de tweede single I Don't Care, dat een statement over onafhankelijkheid is. De clip is geregisseerd door Patrick Knittler. Eerder verscheen de single At Sea. En op 12 juni komt Quantifying Cosmic Doom van Soulburn uit via Testimony Records. De tweede single van deze vijfde langspeler is inmiddels uitgebracht, getiteld M87. What Hopes to Be Born. Daarbij is een tekstvideo verschenen, en de tekst gaat over het voortleven van de tijd met betrekking tot de worsteling van het leven. Airborne heeft ook een nieuwe plaat aangekondigd. Dit zesde studioalbum van de Australische band heet ook simpelweg Airborne. En is het eerste met gitarist Brad Tyrell. Die zich in 2022 bij de band voegde. Samen met de aankondiging van het album is er ook de nieuwe single getiteld Alive After Death Last Plane Out. Waarvan je de video dus op YouTube kunt bekijken. Vorig jaar verscheen de openingstrack Gutsy All. Uh, Gutsy All, sorry. Marius Duda verlaat Riverside. Zo laat hij in een statement weten. De Poolse bassist en vocalist maakte vanaf de opmerking richting in 2001 deel uit van de progressieve rockband. In een statement van zijn kant staat dat hij zich vanaf nu op Lunatic Soul en zijn zijprojecten gaat richten. Hij is trots op wat hij met Riverside heeft bereikt en hoe loyaal de fans zijn. Hij laat weten dat de huidige situatie in de band hem niet toelaat zijn voornaamste passie zijn de nieuwe muziek te maken, te realiseren. Hij is moe van het feit dat hij zich anders voor moet doen dan wie hij is en is het zat om gebruikt te worden. Met de meeste Riverside-muzikanten kan hij overigens nog goed opschieten, maar hij verlaten bent dus na 25 jaar. De andere bandleden hebben nog niet officieel gereageerd op zijn vertrek. En nadat Demu Borgier eerder al de track Ulf Geld en Blutsurl vrijgaf, is er nu een tweede single verschenen van het aankomende studioalbum Grand Serpent Rising. De officiële videoclip voor het nummer Ascent kun je dus bekijken via YouTube natuurlijk, dat zowel razendsnelle stukken als melodieuze passages heeft. Grand Serpent Rising is de langverwachte opvolger van Ionian uit 2018 en verschijnt op 22 mei via Nuclear Blast. En oktober reist Dimoe Borg hier samen met Moth en Dark Funeral door Europa. De In League with Satan Tour doet onder meer mainstage in Den Bosch aan op zondag 18 oktober. Daarnaast zijn er optredens vlak over de grens in Duitsland, Keulen en Hamburg dus. En op 8 mei verschijnt vind ik het, het nieuwe zevende studioalbum van Black Veil Bright. De Amerikaanse band heeft eerder al de diverse singles hiervan uitgebracht, maar nu is het tijd voor een samenwerking met niemand minder dan Rob Flynn van Machine Head. En dat waar het om gaat heet Revenger. Op 23 juni staat Black Veil Brides in de patronaat te Haarlem en die show is dus echt stijf uitverkocht. In dezelfde maand zijn de mannen ook te zien op onder andere Rock, uh, Rock Am uh, Rock in Park, Download en Hellfest. En dat was het weer voor deze week. Volgende week weer meer nieuws. Nog meer. Nog meer. Nog meer. Nog meer. Ja. ja inderdaad. Volgende Airborne week. eindelijk ja. met een nieuwe. 2019 was al ja, dat ja, even, het. Nieuwe, nou. Even geleden inderdaad. inderdaad. Uh, we dat hebben er nog eentje, maar uh, ja. we gaan even een andere doen. Want uh, nou, we hebben geen tijd uit. meer. Nee, dan komen we niet uit Oeh. met de tijd. Dus ik ga hem even wisselen. Lul, jij even vol? Lul, ik even vol. Ja, Wij zouden dan, uh, een ja, Behemoth doen, maar ja, die gaat dus niet door. Die gaat naar, naar uur 2. Ja, precies. Uh, ja, ik zei net al, maar ik heb de originele, echt eerste Behemoth-cd. Uh, ik dacht, nou, dat zou wel wat waard zijn. Ja. Nou, dat valt dus behoorlijk tegen. Ja, dus. Helaas. Twintig ja. Helaas. 20, 20 euro'tjes. Uh. Ja, dat is ja. niks. Nee, ja, dan ga ik... ik ga hem sowieso niet verkopen. Ik was gewoon benieuwd. Uh... Nee, precies. Want ik had gewoon de eerste persing. Van, ja. From the pagan wasteland. We gaan naar instarten. Ben. Oh, wat ja. gaan we instarten? We gaan naar instarten. Uh, wat had ik nou? Uh, Death Trip. Death Trip. Ja. Oh, van, uh, van Aldran. Ja. Tot zo. In het tweede uur. Ja, dat gaat al. Sorry, ja gaat al. <laughs> Blijf luisteren. Tot zo.